Want ik wil geen proces aan mijn been. Hè? Maakt u mij nieuwsgierig? Hoe dan ook, de kans dat Inge Salens... Filip van Dorpen heeft vermoord... ...is zo goed als niet Voor de erfenis hoefden dus ze het alvast niet te doen. Maar u bent daar blijkbaar nogal zeker van. Wat zou ze moeten erven? Sivelletje maakt toch nauwelijks winst? Nee, officieel toch niet. Ja, nou, dat is interessant. Had Filip van Dorpen vijanden? Hè? Weet u daar toevallig iets over? Filip vijanden?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 Denk aan mijn knieën. Oh, neem m'n naar vast, Dan ah, Moet je eens allemaal naar ons zien kijken. We hebben duidelijk de boom een avondje uitverknoeid. Of we zijn onze neus in zaken aan het steken die hen niet aanstaan. Echt, jij ziet ook overal kompotten. Hé jij... kijk daar, daar. Die mens heeft zelfs vriendelijk naar ons geknikt. Ah, en en passant, nog eens goed naar uw lijf gekeken, zeker. Dat mag toch? Nou, zijn u serieus? Hoeveel van dat volk zou zo'n luxe kaar eerlijk verdiend hebben, denk je? Ah, uh, madame Martens, uh, uw auto heb ik dichter gezet, ze. Ah, dank u. Kom, commissaris, geef mij Madenaar ook. Kom. Nee, Wat? Je moet mij nu ook niet opheffen. Hè? Uh, wie hebt je gevraagd om hier te blijven? Uh, vier zijn zomers, commissaris, ze zitten in de kop. Ja, die moeten daar niet zitten? Die moeten binnen in het kasteel zitten.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 Ja, dat komt ervan, hè. Als het u zo te buiten gaat aan spijs en drank. Ja, eh, ik kwam u maar melden dat wij nog lang niet klaar zijn, hè. Is dat goed als ik vermerken nog wat voor mij laat doorwerken? Ja, als vermerken dat zelf ziet zit, dan is dat geen probleem voor me. Ja, ik wil namelijk alle gangen daarboven bovenaf speuren en uh, dat zijn er oh, nog allemaal, hè. Ja, oh, proficiat Vermeulen. Bedankt voor uw ongelooflijke inzet. Ik zal dat in mijn rapport vermelden. Ah <laughs> oh, ja, uh, hebt je die gsm nu al gevonden? Welke gsm? Ja, hoe, welke gsm?